Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens 19 mensen in Pakistan zijn om het leven gekomen bij een explosie in een moskee. Er zijn ook tientallen gewonden. Op het moment van de ontploffing waren juist veel mensen binnen in die moskee om te bidden. Een deel van het gebouw is ingestort, meerdere mensen liggen nog onder het puin. Bij Philips zijn ze opnieuw met een vervelende boodschap gekomen. De komende jaren verdwijnen er nog eens 6000 banen, waaronder 1100 in Nederland, vertelt verslaggever Eva Wiesing. De grootste klappen vallen hier op het hoofdkantoor, bij het kantoorpersoneel, maar ook in Best, waar uh, een groot innovatie- en uh, onderzoekcentrum zit. Want Philips wil ook minder geld steken in zeg maar, de uitvinders van Philips. Ze willen minder nieuwe apparaten gaan ontwikkelen en zich meer focussen op bepaalde succesvolle Apparaten. Eind vorig jaar schrapte Philips al 4000 banen. Deze medewerkers zijn nog niet echt in paniek. Ja, het is heel vervelend, maar als uh, het nodig is voor het bedrijf, dan uh, is dat waarschijnlijk het beste om, uh, om te doen. Hopelijk werkt het voor uh, Philips' future, anders is het een pijn dat mensen hun jobs verliezen en het werkt niet in de end. En dan nog een bizarre politieactie in de Verenigde Staten. In Atlanta pikte iemand een politiewagen en ging er vandoor. Daarna werd die auto achtervolgd. De autodief verloor de controle over het stuur... en kwam op zijn kop op een treinspoort terecht. Ja, de man kon dus op het nippertje worden gered door de politie... vlak voordat de auto werd geramd door een trein. De man is opgepakt. En het weer nog veel grijs en op sommige plekken wat regen. Daarna af en toe opklaringen, maar vooral in het noordoosten ook kans op een bui. Er staat ook flink wat wind. Het wordt max 8 of 9 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam zegt ook een bos tussen Maarsen en Knopend Ouder Rijn rijdt het langzaam over 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. We can hear it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 The sun comes up. Water's oh, feeling warm, so let Till the sun comes up. Till the sun comes up. Till the sun up. we can feel it burn, burning it in our hearts. Something fierce and strong, begging us to run. We don't need no home. No room, just the oceans roar and the wind will do Let's get out of here, let us see what's there Let's get out of here Till the, no till the sun comes up. Till the sun comes up. There's no stopping us. Till the sun comes up. Till the sun comes up.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 Ik ben altijd heel streng mee. Vooral voor die woorden. Het zijn zulke stigmatiserende woorden. Dat is waar. En daar moeten we vanaf. Met z'n allen. Ja. Ik heb het ook ergens uh, gezet. De, de, de clubleden. Het ja. is alweer over... een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ben, het geeft niet. Ik neem het je niet kwalijk. <laughs> ja, maar ik ben uh, nog ben wel geweest. Ik heb een, uh, een boek gebracht. Nog. En uh -huh. dat. Uh...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 Nou, nog, nog een laatste ja, zeg maar. vraag. Ja. Er is natuurlijk van alles te doen. Daar ja. heb je natuurlijk ook mensen voor nodig. Werk jij met beroeps ja. of met vrijwilligers? Nee, allebei, allebei, allebei. Natuurlijk is staat daar een heel, heel professioneel team ook, want het is veel te ingewikkelde problematiek, zeg maar, om, om ja, dat, dat gaat niet. En het liefst doen we dat wel met vrijwilligers, en die hebben we zeker ook nog, maar daar kunnen we ook nog wel weer mensen van gebruiken. Dus we zijn ook altijd op zoek naar leuke vrijwilligers.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 In, in ieder geval kan er uh, contact gemaakt worden, of, of ja. van kom eens bij ons, of ik kom bij jullie kijken. Ja, ik kan en en gaan daaraan... binnenkomen, niet mm -hmm. gaan over die drempel, deur is altijd over, kom gewoon kijken. We vinden ja. elke gast die binnenkomt, zeggen, oh, wauw, kijk nou, daar komt een meneer met mooie krullen. Nou, dan is de toon al gezet. Ja, ja, zo, gaat het. ja zo gaat Weet het. Daar roept de een de grijze krullen, daar roept de ander, nee hoor, het zijn zilveren krullen. Nou, Lekker. zo komt iemand man binnen. En zo mooi is het. Goed. Ja.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 Dank je wel voor... Uh, ik, langs ben. ik kom zeker weer een keer langs. Helemaal goed. Dank je wel. Oké, Dag. We gaan uh, luisteren naar Nona met Sleep Talking. Mm. Funny, you keep finding me. Never told you.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 Wanneer weet jij uh, het is een MediVec of er is een uh, motorstoring? Uh, de eerste melding krijgen we al uh, binnen wat voor soort probleem het is. Dan weet je heel summeer. Oh, hoe maar. krijg je die melding? Uh, via een pager. Uh, we lopen allemaal met een pager uh, rond. Die begint uh, te piepen of te gillen. Of, uh, en dan kijk je? Kijk je. En dan uh, ga je al vast nadenken van... Dan hey. krijg krijgen ondertussen wie de wat de bezetting is...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 Dan hebben we het liefst nog een paar handjes erbij, zeg maar. Dus dit is weer een oproep voor uh, nieuwe opstappers, hm. heb ik begrepen. Nou, laat ik zo stellen. Uh, uh, we kunnen altijd uh, mensen gebruiken van 18 tot 45. Proberen op te leiden, zeg maar. Je mag varen tot je 55ste. Dus uh, wat dat betreft uh, man, vrouw uh, uh, of wat je ook bent. Uh, uh, pas je in het team? Uh, kom een keer kijken, stuur een mailtje.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 Moet je dan weg? Of is er dan nog uh, plek in de kusthulpverleningsvoertuig of, uh, of, of iets anders? We proberen iedereen te behouden. Dan kan je uh, of zeg maar, na, naar de zeg maar, of aan de wal. Mm -hmm. Of eventueel uh, met grote rijwijs straks uh, de bootwagen. Die, dat, uh, dat mag dan wel? Ja. We proberen uh, laat snel zo zo iedereen te behouden. Zeker met enthousiasme. Je mm -hmm. zegt net, uh, uh, de schippen die... Uh,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 Dan zijn er uh, in Zandwoord ook een stuk of wat uh, van schippers. Hoeveel heb je er nu? We hebben nu uh, vier van schippers. Vier. Ja. Hoe is het dan als de pieper gaat? Wie dan de schipper is? Um, we kijken meestal elkaar aan en we zeggen van: pak jij hem deze keer uh, gewoon okay. in goed overleg. Ja. ja. ja het en natuurlijk... het komt ook wel eens voor dat we uh, in totaal met vijf schippers op pad gaan. Ja. En uiteindelijk ja, ja, uh, ja. Uh, dan, een, uh, uh, dan is er één schipper en ja. de rest die is opstappen. Ja. Maar die rolverdeling is er dan ook? Ja. Je kan natuurlijk niet zeggen dat een, een mede schipper gaat zeggen... van schipper, je moet het zo doen. Nee, nou, achteraf kan je het altijd... Achteraf? Uh, ja. Is er, uh... Maar op het moment zelf is er gewoon eentje... heeft de leiding en dan doen we het met z'n allen. We hadden net over dat je uh, iemand niet meeneemt omdat... heb je zelf al eens iets uh, meegemaakt waarvan je denkt... Van, nou, dit is wel heel heftig. Nee, je komt hele heftige dingen tegen, maar dat is meestal... Uh,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 the coffee's dead the morning's looking bright and you shrink ran after you're up and didn't think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 Hoe denk je daar uh, te kunnen scoren? Hoe krijgen die mensen uh, zo dat ze daarvan afgaan? Of dat ze minder drinken? Of? Nou, dat zou sowieso iets van de lange adem zijn. Hè. Het, het, het, het heet in basis het IJslandse preventiemodel. omdat ze in IJsland er in de jaren zeventig mee begonnen zijn. En daar werkt het? Daar werkt het maar wel over dertig jaar. Hè, dus daar ja. heb je echt wel een lange tijd voor nodig. Dus <kwijnt> ik verwacht niet ook eens antwoord dat we volgende, we volgende maand al behoorlijk. Hoera uh, uh, roepen. Uh, uh. Ja, ja, ik hoop het.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 we gaan het zien. We doen nog een muziekje, Jelmer. En dan uh, is het voor iedereen Dan houden we ermee er mee op voor vandaag. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend.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 When we were drunk and it was fun, fun, fun When we were laughing it was fun, fun, fun Oh it was fun Oh well I'll look at you and say It's the happiest that I've ever been And I'll say I no longer feel a happy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 You go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love, love, love. Wherever you go, there'll be love.